1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Telegraaf onderzoekt of de website van de krant... de afgelopen avond slachtoffer is geworden van een aanval. De site was anderhalf uur uit de lucht... en op dat moment zag de redactie opmerkelijk veel netwerkverkeer. Het probleem is opgelost door de capaciteit van de site uit te breiden. Onderzoek morgen moet uitwijzen of het een zogenoemde DDoS-aanval was. De redactie sluit ook een hardware-probleem niet uit. De Telegraaf was een paar jaar geleden ook doelwit van een DDoS-aanval. Vrijdag lag het Ideal-betalingssysteem van Nederlandse banken urenlang plat... en was de site van de ING-bank onbereikbaar door zo'n aanval. Het team Hightech Crime van de dienst Nationale Recherche doet onderzoek. Bij een DDoS-aanval wordt een website met grote hoeveelheden data bestookt. Na de presidentsverkiezingen in Montenegro... claimen zowel de zittende president als de de overwinning... President Vujanovic zegt dat hij, hij 51,3 van de stemmen heeft gehaald. Kandidaat Lekic zegt dat hij de winnaar is met 50,5 van de stemmen. Het wachten is op de telling van de kiescommissie, die komt later vannacht. In Montenegro heeft het presidentschap vooral een ceremoniële functie. Toch zou een overwinning van Lekic een gevoelige klap betekenen... voor de Democratische Partij van Socialisten van president Vujanovic. De DPS is al sinds het begin van de jaren negentig aan de macht. Ook een aantal parlementariërs van een regeringspartij weigert op 30 april de eed of belofte af te leggen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het zijn vier leden van de Eerste kamerfractie van de PvdA. Eerder vandaag maakte Eerste Kamervoorzitter De Graaf bekend dat in totaal 14 parlementsleden de eed of de belofte niet gaan afleggen. Het weer. Vannacht kan lokaal nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen neemt de wind toe. Eerst is er nog zon. Maar later raakt het bewolkt. Het wordt 6 graden op de Wadden en 11 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom ah, terug bij Echte Jan onder ruimte over poont. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan. Heb je op je op De hashtag op Twitter is Echte Janne. En natuurlijk kun je straks gratis gaan bellen met 0800-121... voor wat een geleuter en de stelling van vanavond is. Een typische stelling van Jan Roos. De Republikein Houd op met al die debiele Koningsdag-ideeën. Mooi gezegd, Jan. Prachtig, hè? Ja, eventjes verder nog. Heel snel, heel snel met Bram van Ooyek... fractievoorzitter van de Tweede Kamer voor GroenLinks... Uh, hij erfde dus de verdeelde partij in vierde zetels in het parlement. En uh, nou gaan we het hebben over zijn agenda voor groen en duurzaam en links. Maar uh, daar zijn wij dan weer niet zoveel blij mee. Dus valt er voor dit uh, verhaal nog iets te winnen in Nederland? Nou, we gaan dan maar mee verder Jan. Ja, want uh, uh, we zien al de, dat, dat uh, de PvdA naar beneden vliegt. Natuurlijk omdat ze regeringsverantwoordelijkheid hebben en niks goed kunnen doen in de crisis. En over het algemeen niet zo heel veel goed doen natuurlijk, maar whatever. Uh, dan zou je zeggen, daar moet je toch als linkse partij van uh, kunnen uh, profiteren. Dat gebeurt dus niet. Nee, maar dat gaat wel gebeuren natuurlijk. Kijk Oh, het wanneer gaat, dan? Ja, natuurlijk. Nou ja, goed. We zijn nu ongeveer uh, een half jaar bezig hè, met, uh, met dit nieuwe kabinet. Het begint nu langzaam, maar zeker duidelijk te worden... Dat, ja, dat dit kabinet tot weinig in staat nou, maar is. Maar na een maand of zo zou, stonden ze al met meer 14 zeters, uh, voor. Zeggen, ja. Maar goed, wij hebben niet voor niks een klap gehad. Dat hebben we natuurlijk aan onszelf te wijten. Dat is ook heel simpel. Maar nu zijn we bezig ons te herstellen. En dat gaat voordat dat er allemaal zichtbaar wordt in de peilingen. Maar goed, ja, weet je, ik ga ook niet elke dag... Ik kijk, natuurlijk kijk ik stiekem ook wel naar de peilingen. Dat zou schijnheilig zijn. Om en wat dat dacht te u vanmorgen? En, nou ja, ik dacht vanochtend, uh, jammer dat we nog steeds uh, op drie staan. Is dat niet het hele probleem? Wat? Dat, u dat, dat, dat ik dat dacht? En, nee, dat u denkt, jammer. Moet u niet denken... God. Nee, maar kijk, wij zijn... Nou ja, goed, misschien denk ik wel iets meer dan oh, anders soms. Okay. Maar, okay. Kijk, ik, ik ben bezig om de partij inhoudelijk op de kaart uh, te zetten. Wij zijn bezig met onze ideeën over het milieu. Honderdduizenden mensen maken zich zorgen over hun uh, leefomgeving. Zijn bezig met uh, schone energie of rijden in een zuinige auto, et cetera, et cetera. En wij, moeten het, uh, wij zijn de partij, dat is mijn vaste overtuiging... wij zijn de partij die dat soort initiatieven van mensen... Ondersteunt en daar ook als het nodig begeleiding aan kan geven in het parlement. Ja, maar het ding is natuurlijk een beetje dat de mensen die dat vooral doen, dat zijn net weer niet noodzakelijk de mensen die op uw appel van links vallen. Dus het zijn toch heel vaak mensen die een beetje geld hebben, die kopen dan zo'n elektrische ODR. Er zijn mensen die de zonnepaneeltjes die hebben ook een klein beetje centje. Dat kost allemaal nogal wat subsidie of niet. Je moet trouwens nog energiebelasting over betalen ook. De, de, de, kan het niet zijn dat, dat, dat, u, dat u eigenlijk met twee uh, onderdelen van de, van de partijnaam zit... die niet noodzakelijk iets met elkaar te maken hebben? En speelt u niet te veel op de linkse kaart? Nou ja, kijk, eerlijk delen, hè? dat is typisch het linkse uh, uh, begrip. Ah, u bent voor vlaktax? Ik, ik ben voor, uh, nee, voor eerlijk delen. Oh, dat ik 2,5% nou ja, betaal voor, en de ander bijna niks? Ja, oh, dat, dus want delen. als je 52%, okay. als je 52 belasting betaalt, ja. dan heb je het over het algemeen heel goed gedaan. Dan ja, dan verdien uh, je heel veel schuld dan verdien een heel goed salaris, ja. dus ik ben niet zozeer voor vlaktaks... Als nee, wel voor eerlijk eerlijk u was, ooit, u delen. was eerlijk als, uh, betekent voor dat voor het basisinkomen, was u er ook bij? Voor het basisinkomen, <laughs> ja, ja dat, dat is zeker ook. Dat, was, ja. dat is een manier om eerlijk te delen. Maar waar dat, om, waar dat om gaat in de verbinding van groen en links... want daar hadden we het net over. Ja, ja. Zelfs die mensen over. die allemaal groen zijn, niet, dat die niet per se links zijn... is dat je uh, uh, echte uh, zeg maar groene ecologische politiek... Uh, eigenlijk alleen maar kunt voeren als je ook uh, binnen je eigen land zorgt... dat de kansen en mogelijkheden en het werk en het inkomen een beetje eerlijk verdeeld is. Want dat betekent bijvoorbeeld, om een heel simpel voorbeeld te noemen... dat je veel meer moet gaan betalen voor je, voor je vlees. Hè? Omdat uh, vlees nou eenmaal een heel milieuvervuilend product is. Wat we nu doen, is werk... Daar zit heel veel belasting op. En een milieuvervuiling zit bijna geen belasting op. Dat ga je omdraaien, dat ga je rechtvaardiger maken. Ja. En dat noemen wij links. Maar wat uh, Jan dat, dat, pas, zegt, dat, dat, dat, en dat, dat is een beetje een probleem... He? want nou is het namelijk, dat is groen en links. We hadden op een gegeven moment door de linkse partij... hebben we hier uh, arbeiders-emancipatie gehad zodat ja? die, uh, die jongens die niet zo heel lang hebben gestudeerd... maar wel een vak uitoefenen... dan heb ik het natuurlijk niet over de uitkrijgdekkers... Uh, ook een stukje vlees elke dag moesten hebben. Ja. En daar moest vlees goedkoop. Dus ja, aan de ene kant ja, met de socialisten je... zegt... Die, die, die, die, die, die, die straten maken moet elke dag vlees eten. En aan de andere kant zegt u... maar dat moet heel duur, want het is slecht voor het milieu. En Lek, dat is een beetje het probleem, met dat links... En daarom... En groen... ja, maar da nee, juist niet, want daarom oh. horen die dingen bij elkaar. Alleen als je inkomens eerlijker verdeelt... en, en kansen eerlijker verdeelt... en zegt, nou, mensen hebben allemaal... Uh, uh, toegang tot werk, hebben een redelijk inkomen, etcetera. dan kun je ook gaan praten over eerlijk delen tussen de huidige generatie, want dat is ook in feite een vorm van eerlijk delen, en de toekomstige generatie. Je zorgen maken om wat er voor je kinderen straks overblijft op, uh, ja, op uh, de wereld. Als u, als, als, u nou we... zegt, als u nou zegt van, goh, uh, belasting op inkomen is eigenlijk een achterhaald concept. We moeten belasting op vervuiling, of op wat er ook nou, gaat Nou, belasting, Ga belasting op werk is een achterhaald uh, concept. Het is heel raar, dat wij een heel belangrijk deel van onze sociale zekerheid. en van onze. überhaupt van onze overheidsinkomsten. financieren. door heffingen op werk. Terwijl er veel te weinig werk is, maken we werk heel duur. Het is voor een werkgever twee keer zo duur. Ja. Hè, om iemand in dienst te nemen. in verhouding tot het salaris dat de persoon die die in dienst neemt verdient. Terwijl milieuvervuiling. en gaat ook dit kabinet. Uh, gaat 400 miljoen euro subsidie geven. aan grootverbruikers van energie. Dat moet je juist niet doen. Da je moet zo'n krijgt u dus denk ik mensen voor gemobiliseerd en dat, dat geloof ik maar wat u nou tegelijk zegt, u zegt wel, belasting op werk is, is slecht. Maar dat vindt u alleen maar voor de lage inkomens, niet voor de hogere inkomens. Dus... Nee, ik vind dat werk sowieso goedkoper moet worden. Dus dat het aantrekkelijker wordt voor een werkgever... om mensen in dienst te nemen van hoge of van lage inkomens. Maar wat ik raar blaag. vind, is dat milieuvervuiling... of het nu is kolen verstoken of in, in, in, in benzineslurpende auto's... Dat uh, daar zegt u toch niks verkeerd aan. Daar krijgt u de handen van voor op elkaar. Nou ja, dat is maar niet vervolgens zegt... Dat, dat ja, komt wel een soort gat ergens en dat moet ergens gedicht. En dat moeten dan die mensen die hard werken en een beetje geld verdienen maar gaan doen. Ja, nou, Want nou, daar ja, zijn we ineens het... dan wel socialistisch I, nou, in. Ja, Tot dat dit kan toezien, zijn. Niks maar, ja, nee, ja, maar goed. Kijk, ik, ik, misschien dat ik populairder zou worden als ik zou zeggen dat die belastingen dan ook al wat naar beneden uh, kunnen. Denk het wel. Ja. Ik vind het heel normaal dat mensen die een, die een uh, hoog inkomen verdienen ook veel belastingen. Ja, maar maar dat doen ze al. Dat is een beetje het probleem. Ja, nou, dat, maar nee, maar, dat hoeft van mij niet te veranderen. Maar jullie ik weet niet. Nee, het probleem is een beetje dat bij, bij de PvdA bijvoorbeeld... en bij, bij GroenLinks en bij de SP ook zeker... Ja. dat telkens wordt gezegd... ja het wordt namelijk nou een keer tijd dat die, dat die sterkste schouders de meeste last dragen. Ja. ja, dat doen ze altijd al. Dus, dus je bent net zo lang aan het, aan het doorgaan... totdat iemand zijn schouders breekt. En dan zitten we met z'n allen te seppen op de bank. Nou, als je, als, je, als je hoort en leest en tot je door laat ringen... wat er de afgelopen jaren aan, aan, aan inkomens is verdiend, aan bodem. Nou, laten we het hier op... over hebben dat, nee, maar hebben. U begrijpt best de nee. je We hebben het niet over de bankier die uh, okay. 2 miljoen meeneemt. Maar over wie hebben we, we hebben dan? het over mensen, weet ik veel... die ergens tussen de 50 en de ton verdienen. Dat, dat, dat, dat verhaal. Dat zijn mensen die kaart werken. En daar... En, natuurlijk. en, en daar natuurlijk. 52 procent... Belasting maar ik gun die een... mensen ook van harte hun uh, hele mooie inkomen. Iemand die tussen de 50 en 100.000 verdient... is toch een heel mooi inkomen. Zeker, ja, dan is het toch een wel hele normaal boel de, is we zo we zo wel dat zo iemand meer belasting betaalt... dan iemand ja, die is bijvoorbeeld 25.000 verdient. Maar die, uh, maar die verdient. betaalt dus heel veel belasting... en die krijgt geen, uh, geen uh, subsidies, zijn kinderopvang... Ja. Ja. Nee. Dus die, hey, nee. die, die, die krijgt op een gegeven moment netto, net zo veel... als iemand die op z'n luie zit. Dat kan je niet zeggen, we delen eerlijk. Nee, maar dat is niet waar. Want mensen die, die over het algemeen hogere inkomens hebben... en dus meer uh, belasting betalen... die profiteren veel meer van de goede scholen in Nederland. Die profiteren veel meer van de goede wegen in Nederland. Die profiteren veel meer van de mooie natuur waarom? in Nederland. Ja, dat weet ik niet waarom. Van de, van de theaters. He, de, hey, maar het, ik begrijp het, niet wat u zegt. Ja, dat dus iemand geweest. die minder verdient, die rijdt minder auto. Ja, vaak wel, ja. Ja, en en, en, en, en, ja. en, en kinderen minder, niet naar school. En heeft, maar maar, en heeft we, vaak minder. En heeft vaak dan zijn we, minder maar natuurlijk. Ja, maar als u het nou loslaat, dat we, u heeft zo misschien een groot punt. Dus als ja, nee, ik wegen, als U je wilt dat wij dat, dat linkse loslaten. Ja, als je op die weg rijdt, als u nou gelijk heeft, dat die rijke stinkert zoals jou en ik, die rijden die wegen ja. maar een stuk. Nou, prima. Kom dan maar door met je kilometerheffing, hebben we dat geregeld. Dat blijft dan van het inkomen af. Doe dan het een of het ander. En niet allebei. Maar goed, ik vind de kilometerheffing een heel goed idee. En ik vind het ook. Dat vind ik het echt idioot dat die er nog steeds niet is. Daar wordt al 15 jaar over gesproken. En ik vind er ook helemaal niks mis mee dat mensen die een relatief hoog inkomen verdienen. dat die relatief veel belasting betalen. Ik snap niet. Ik, nee, ik, ik kijk, snap ik zou... echt maar, niet wat daar zo. Nou, ik, ik, zo dat raar ik u, aan ik zou Zal ik u uitleggen? Ja, daar uh, ben ik toch wel benieuwd naar eigenlijk. Ik <laughs> nou, bedoel, ik en mijn vrouw werken bijvoorbeeld. en dan hebben we ja? een bepaald inkomen. Ja, ja. Eh, Daar betalen we een enorme puisbelasting over. Maar omdat we wat meer verdienen dan... Betaal uh, dan, uh, ik veel, Beta meer gemiddeld. belasting. Nee, betaal ik meer belasting. Maar komen we niet in aanraking voor toeslagen. Nee. Dus onze kinderen ja, die ja, moeten natuurlijk. volle pond op... De, nee, je ja. zegt natuurlijk. Uh, dus uh, op de kinderbijslag, op zorg, de, he ja. de hele doel ja, maar, ieder... maar wacht even. Al die, huur, uh, <lacht> die, die subsidies die mensen met een laag ja. inkomen wel krijgen... en minder belasting betalen... Uiteindelijk zitten we net zo, netto, net zo hoog. En dat is wel een probleempje, want u zegt u, dat is gelijk uh, eerlijk delen. Terwijl de mensen met die hogere inkomens vaak studieschulden hebben gemaakt, jaren hebben nou, gestudeerd. Ik kan me voorstellen het, want... dat, die, dat die iemand dan denkt: van, uh, Wacht even, ik ging hard werken en ik een opleiding en ik nam een dure baan. Omdat ik mezelf van, nou ja, toch inderdaad, misschien wil ik mezelf wel verrijken, misschien wil ik inderdaad wel meer dan een ander. Waarom zou ik het eigenlijk doen? Ik weet één ding zeker. En dat is dat al die mensen die een goede opleiding hebben gehad... Uh, die verdienen echt uh, uh, bijna allemaal. Ook netto. Veel beter dan al die mensen die geen goede opleiding hebben. Ja, maar hebben er gezagen. zit ook dus Ik, ik vind het eigenlijk inherent he? dat U vindt het een beetje naar Oost-Duits model inherent oneerlijk? Nee, joh, het gaat mij niet om het Oost-Duitse model. Nee, dat bestaat in de hoogste belastingsschijf. betaal je 52% belasting. Dat is alleen maar naar beneden gegaan de afgelopen 15, 20 jaar. Nee? U, hoe en wilde, ik vind... Wilt u het eigenlijk, de hoogste belastingsgeheids? 60. Nou, 60? Nou ja, dus wij <laughs> hebben dan in ons verkiezingsprogramma 60 staan. Dat is het heel lang geweest hè, in Nederland. Ik bedoel, ja, laten we het nu was niet een te gek alsof doen. het allemaal met die belastingen totaal uit de hand is gelopen. de belastingen zijn naar beneden gegaan. Ook voor ja. de hoogste inkomens zijn de belastings... hoogste belastingsgeheids. alleen maar ietsje... Naar beneden ja. gegaan. Ook dit kabinet was van plan om de belastingsgeheids. Ja, dat is niet naar beneden. Nee, dat is niet gelukt. Omdat de inkomensafhankelijke nee. zorgpremie niet door de VVD-achterban heen kwam. Ja, dus nou, door Els wel we ik nou, het mens van dat niet echt goed Maar nou, gewoon we links wel, trouwens. Uh, sorry? De inkomensafhankelijke zorgpnlijke zijn jullie daar wel zijn wij voor. Ja, ja. Wij, zijn voor de, wij zijn voor de nivellering van inkomens. Wij zijn voor eerlijk delen van inkomens. En er zijn nog steeds heel veel mensen... en ik snap wel dat jullie het daar niet over hebben... die heel veel geld verdienen. <lacht> maar ook die groep tussen 50 en 100.000. Ja, ik heb daar geen medelijden mee. Nee, maar zou ik je wat vertellen? Ja. Uh, misschien moeten we een, een compromis maken... Ja. dat u eerlijker afhaalt en alleen delen zegt. U bent voorstander van delen. Dat zou... Dat is denk ik een stuk eerlijker. Ja, maar, dan ja, eerlijk delen. Want het is natuurlijk niet eerlijk. Die nou ja, ja, van de ene afpakken en dan de anders e geven. Ben je Robin Hoodje aan het spelen? Wat eerlijk is, daar verschil je kennelijk, uh, daar kun je van ja, mening over. Dus verschil. dan maken we gewoon. Ik delen vind van. het wat afhalen, wat afhalen bij de rijken, en afhalen. wat aan de mensen. Ja, wat afhalen bij de, de Rijken. En, en dat geven aan mensen die. Uh, die uh, <coughs> ik was ook die Robin Hood van de kijk helemaal zo gek. nog niet, toch? Nee, zeker niet. Er was toch niks mis met Robin Hood? Of wel? Nee, nee, nee, zeker niet. Nou nee, ja, ik weet niet. En die, die stal dan, hè, van, zeg maar de, de bad guys. En nu, mag en nu wordt het gestolen van de hardwerkende man. Dus nee, stelen mag niet. Je moet stelen. het gewoon in de wetgeving vastleggen dat mensen die wat meer verdienen. Dat is het legale ja. ja. traject. Ja. ja, dat noemen nee. wij legaal toch? Stelen ja, mag niet. Nee, is stelen, nee stelen mag niet. Nee, nee, nee, nee. dus ja, in Den Haag zeg je, zegt je tegen elkaar: was, ja, we pakken de helft uh, af van die mensen en dan noemen we dan geen het stelen. Dit was uitermate verhelderd. U heeft ons advies mee. We zijn dol op het groen en we vinden het links. Het links moet eraf begrijpen. We kunnen ons inhuren hoor, om de boel een beetje. Als ik snap het maar of we de rust binnen GroenLinks dan weten te bewaren. als dat links. de link niet te afhalen, rust, maar dat, ik denk dat uh, de... dat gaat scoren. Laten we het zo zeggen. Vooralsnog maken wij ons geen zorgen. Ja. <laughs> ik wil hartelijk danken dat u bij ja, ons was. Uh, dat was wel heel gezellig. Uh, en uh, en, uh, dank u ja. wel dat u was. En, en, en succes, want u heeft nog wel uh, wat werk te doen. Ja, precies. Toch even goed succes. Ja, dat is nog niet klaar. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Hè, we gaan even sporten, hoor. Als je is ja, niet vindt. Ja, we gaan sporten. Dit is die anders. De spanning van de competitie is inmiddels ondraaglijk. Dus we gaan heel vlug naar Leo Driessen in... sport. Spurgen met Leo, Leo Driessen. En hele goede nacht, Leo. Zo, was jij je zo moe vorige week? Eh? Jazeker, Leo. Hoe is het? Moet je eens een beetje blijven liggen, hè? Leo! Ik heb Roos. Ja, was wel hartstikke leuk. Ik heb de hele nacht naar jullie liggen geluisterd. Nou, ik moet eerlijk zeggen, een minuutje, wat toen viel ik in slaap met die twee oude seikertjes? Weet je wat trouwens net had? Dat je toch aardig het midden hebt getroffen tussen een soort van muetzin en een Gregoriaans gezang. Ik toch wel knap hoe multicultie je ineens bent? Ja, ik ben heel erg multicultie. Ik haast mee zingen. Ik ben er gek op. Ik ging bijna op mijn bigkleedje liggen met mijn bron. Nou ja. het oosten. Beste. Leo! Uh, er is een hier man of een biskleedje liggen met zijn broek naar beneden. Ja, ik, oh, ja, ja dat verstond ik. Ja, je staat wat meer. Je bent ook doof vent. ook. Uh, Leo, uh, hoe erg is het dat Kenneth Vermeer uh, volgende week in de topper tegen PSV Ajax en niet mee kan doen? Leo. Uh. Nou, de titel is niet ver meer. <lacht> Mijn Zo, uh, ik vond hem wel leuk. Ik moet nee, er ja, even over uh, even uh, door, ik denk ik. Uh, de helft van ons publiek hem niet zo. Nou, nou, ik, ik denk dat, dat echt iedereen hem snapt. Waarom? Nee, nee, en hij en nou nu. Ik denk dat je ons publiek overschat. En, ja, en dan, ja. dan komt nu, Kom in de klappen, ja, doe maar. Nu het serieuze antwoord. Oh, sorry. Het is uh, uh, wat er gebeurt vanmiddag bij Ajax. Het is alleen maar weer goed voor de moraal richting de wedstrijd in Eindhoven, want zullen ze. Toont zich een uitstekend vervanger, en Ajax weet met een mannetje minder gewoon ik het score Ja, Dat zijn toch wel weer uh, voordelen die je meepakt. Hé, hey, maar Leo, die Silas die komt ja. dus in het veld, hè? want Kenneth Vermeer is ja, voor een hele domme overtreding eruit gestuurd. En je ja. pakt gelijk een enorme, goed genomen vrije trap uit de hoek. Ja, een lekker, lekker balletje op te pakken en hij uh, geeft uit die vrije trap trap hij de bal meteen naar voren waaruit in een doel moet komen. Ja, dus het, mooi, eigenlijk het voordeel voor een PSV is nu 0. Nou, mooi. Nee, voor de voor is er niet, nee, maar ik, ik, ja, ik heb toch wel zo'n vermoeden dat ze bij PSV inmiddels wel begrijpen dat ze min of meer met de neusjes dezelfde kant uit moeten, nog die paar wedstrijdjes, en dat ze er in ieder geval tegen Ajax nog alles uit zullen persen. Maar tegen Willem II was het ook niet echt een hele makkelijke winst, Nee, maar niemand vindt dat makkelijk hoor. Want gaat, uh, ze dan maar 17 punten. En, uh, gaan Ajax, gaat, Ajax, gaat Ajax daarop een beetje op een spelletje spelen, Leo? Nee, dat kan Ajax helemaal niet. Ajax ja, gaat gewoon spelen wat altijd spelen. En dat is uh, gewoon, uh, ja, proberen de tegenstander uh, voetballend uh, van de mat. En dat doen ze uit en dat doen ze thuis. En dat doen ze tegen welke tegenstander dan ook. En dat kan helemaal goed gaan, dat kan ook misgaan. Maar uh, hey ze zullen zich niet aanpassen. Wij vragen meestal aan het einde van uh, nogal een uh, moeizaam gesprekje uh, over ja. wat jij dat het gaat worden. Laten we daar maar eens mee beginnen. Want oh ja. eigenlijk is dat de wedstrijd van het seizoen, als het goed is. Hoe bepaal jij dat? Jij zit, jij zit altijd van voor die vooringenomen praatjes te houden. Dan moet ik alleen maar ja of nee klikken. Ik, gezien, ik vroeg niet of je Daar ja of nee wil zeggen. De vraag, maar... Het enige wat ik vroeg is of je een uitslag wilde noemen, Leo. Is dat dan maar het enige? Want je vroeg er meteen naartoe dat het ook weer de wedstrijd van het jaar is. Waarschijnlijk is de wedstrijd van het jaar. Ja. Waarschijnlijk de wedstrijd van het jaar, ja. Ja, want als ps ja. dit weet, ja. dan... Maar dat weet jij toch allemaal niet? Dat weet je toch ook allemaal niet? Nee, maar jij ja, zeker niet. En ik ben hier ingehuurd voor een, voor een schattige dag. Dat ook nog eens een keer. Om de meer uit te halen, ja? Nou, wat dus wordt het? Dus ik kom benieuwd nieuw het kakken met al die voorbereidde zinnen waarop ik alleen maar ja teken. Wat dat... wordt dat, Leo? Ja. Oh, Leo, wat, wat wordt dat? wat wordt het, PSV-Ajers? Eh, uh, ik denk uh, 1-3. Oh! Dus dan is Ajax kampioen bij deze kampioenswedstrijd. Nee. Ja! Nee, het is eigenlijk zes punten nee. los. Nee, dat is de kampioenswedstrijd. Op PSV. Ja, het is, eh... Het is sowieso de kampioenswedstrijd. Ja, de 3-1 wordt het voor Ajax. Wil ja. je ook scoren ja graag. Ja. ja, graag. En ook degene die het doel voor te maken krijgt. Ja, 1 ja, 0 Fonen. 2 uh, Een verschrikkelijke blunder van Sillissen. En, uh, en dan uh, wordt het 1-1 door Siklason. Uh, 1-2 Boerichter. En 1-3. wederom Eriksen. Dat was wel een mooi goaltje ja, nog ja, ja, Oké, ja. Nou oké, okay, nou, prima. Okay, nou, Hartstikke ja, leuk! Uh, en, uh, het opgeschreven opgeschreven, ja, ja, ja, gedocumenteerd. Hey, Leo, is nu Leo blijft er nog ja, iemand in de slipstream van Ajax? Dat wat PSV is dan gezien met zes ja. punten. Vitesse! Nee, het is, het, is, het, is, het is tot vandaag. Want ik heb uh, gisteren Vitesse mogen al gezien. Yeah. Thuis tegen uh, NAC. Ja. Ja, Vitesse is gewoon erg sterk. Het is gewoon een ploeg die... Die, die, die zal geen punten meer verspelen. Maar ja, de, ja, dat doet Ajax ook niet. Dus uh, Vitesse gaat het niet worden. Tess gaat wel uh, tweede worden dan. No. Ja, nee, maar dat is toch eventjes, die, die, kijk, die Boni wisten we dat hij lekker kon voetballen, maar het is, ja. het is nu echt wel, echt wel erg goed, hè? Ah, Boni is gewoon, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, ik heb zelden gezien dat iemand die zo weinig doet in het veld en het ook eigenlijk helemaal niet interesseert als het niet om een doelpunt gaat en het dan zo effectief uh, staat elke keer. De Afrikaanse ja, Romario. Nou ja, maar Romario die kon nog wel eens trap op een sprintje, links of rechts. En dan wow. nou moest, nou moest hij bij die derde goal, de tweede die Boni maakte, moest hij wel gaan rennen, want hij moest alleen met de keeper af. Maar dat ging toch met grote tegenzin, hoor. <laughs> hey maar maar... Ja, hij schiet er dan wel van zo daar kan, schiet hij dan ook van grote afstand ongenadig hard in. Ja, het is echt een fenomeen. Ja, die fenomeen ja, maar... heeft er 29 in liggen, maar hebben we het hier nou over wereldklasse? Nou ja, dat wil ik net zeggen, dat vraag ik me af. Want... Als je bijvoorbeeld. Ik heb uh, eerder de week uh, bij FICA Newcastle gezien. En dan, uh, dan speelt Newcastle ook meteen spitsen. Dat is een grote jonge pappies, Cissé. En, en een grote sterke jongen. die moeten meters afleggen. Die moeten zich helemaal de, uh, de ramban werken. En dat zie ik Bonini doen. En als er belangstelling is vanuit Engeland. Dan is er geen belangstelling vanuit Engeland. Van de kant van Manchester United of Manchester City. Nee. Of de ploeg uit de boze 4. En dan kom je toch bij de ploeg als Newcastle terecht. Nou, en dan ja. Dan vraag ik me af. Maar goed, uh, misschien, kan, misschien kan hij ook wel lopen, maar dan denkt hij bij zichzelf, ja, hier hoeft het niet, dus waarom zou ik het doen? Ja, hou me in. Ja. Of misschien wacht hij gewoon lekker op, op een Russische club met heel veel geld. Kan maar, ja, nou ja, het is, er is natuurlijk wel iets aan de hand rond de persoon body, hè. Die heeft herhaalde malen aangegeven. Die broodvoetballer is Doet niks mis mee. Die heeft al een hele lange weg gehad. Voordat ze überhaupt in Europa terechtkomen. Dan zeggen wij, wij hebben erin er slagen om vanuit Nigeria in zijn geval. om dan uh, in het Europees voetbal terecht te komen. Voor je zover bent, heb je al een makelaar of tien aan je kont hangen. Die kosten ook allemaal geld. En in Nigeria is het voldoengebruikelijk gebruikelijk. als jij geld verdient, dat je dat dan uh, deelt met. Uh, nou, 84 dan heb je ook ineens ja. niet alleen familie. maar ook een heleboel vrienden. En dan word je geacht dat gewoon te geven. Dus hij moet veel geld verdienen om mezelf zelf ook nog wat in over te houden. Dus hij is een broodvoetballer en ja, misschien gaat hij ja, gaat het naar de club denk nee, nee. ik. Nou, hartstikke leuk Leo. Hé, hey, uh, nog even wat anders uh, over deze competitie, Leo. Ik ga het aan graag, hè. Want uh, het einde... Niet dat, uh, een... niet dat, uh, een... niet dat uh, voorbereide rooswerk waar ik alleen maar ja mee nee ook kan zeggen. Het einde nadert, hè, Leo, dan kunnen we zeggen dat het einde... Kunnen we zeggen dat het einde nadert of heb je daar ook wat op te, op te klagen? Nou, nee, jij kan wel zeggen dat het einde nadert. Ja, het. je kan wel ik zeggen dat, dat wel einde... het einde nadert. Ja. Voor jou of wat? Nee, maar voor de competitie dat is het einde. Na het einde nadert dus. En voor de competitie zijn kijk, maar we maar dan. Hey, Jan, Jan, heb jij dat nee. nagekeken of weet je dat uit je hoofd? Nee, dat weet ik zeker. Hè. En ja. dan, als je dan kijkt naar, de, naar het schema, de wedstrijden die nog gevoetbald moeten worden, Leo. Kan je dan wel zeggen dat Feyenoord het makkelijkste schema heeft, Leo? De... Nee. Ja, dat kan jij wel zeggen. En je kan ook zeggen dat Vitesse een makkelijk schema heeft. Nee, Feyenoord heeft het makkelijkste schema, Leo. Ja, dat hangt er wat om vanaf hoe. Kijk, ik heb Feyenoord nu twee wedstrijden achter elkaar uh, uh, gezien. Tegen de Veen uit uh, en thuis tegen Veen. Ze zijn niet het beste te doen. Nee, maar ze dus hebben dus wel, het, wel het makkelijkste schema uit. Het schema. schema is wel het makkelijkste, Leo. Ik vraag alleen. Nee. Ook... Ja. nee. Ja. ja, wel. Nee, van Vitesse. Oké. Okay. Nee. Nou, kunnen we ze even naast elkaar leggen? Wat zijn de schemen? Nee, dat geen idee. Ik niet, maar ja, nou, ze jou naast elkaar leggen. Maar, dat, dat, maar wie heeft nou, dat moet toch even tastbaar te maken zijn? Maak het nou eens tastbaar, nee, Lally. Uit je hoofd roos. wie de, de, de, de tegenstanders ontvangen... Ah, nee, hij dat heeft helemaal niks uit de ja, hoofd, dat lukt, maar wat jongens... dacht ik Hij zit hier met zoveel vertrouwen. Hij zit te zeggen dat het schema van fijn, makkelijk is dat... Ik denk dat het makkelijkste schema. Fijn, dat het makkelijkste schema. Ja, meneer Roos, roep het wel even om. Ja. Ja, ah, precies. Nou, ik zou je één vertellen, Feyenoord hoeft niet tegen een grote club te spelen. Oh, en de rest tegen, wie, tegen wie ze niet moeten, dat weten we dan ook. Nou, ja, nou, ja, dus niet tegen een grote club. Dus, dus niet tegen PSV, Ajax uh, of Vitesse. En Vitesse wel. Ja, en Vitesse, Vitesse moet, wel. Vitesse moet wel, Vitesse moet wel tegen Feyenoord, maar Feyenoord moet niet tegen Vitesse, begrijp ik dus. Okay. Ja. Dat nou, nou, ja, gaat ja, hartstikke nou. goed. Dat weekje rust heeft hem toch goed gedaan. Ja, meneer Roos. Jezus, nou. Wie wordt de kampioen, Leo? Ja, dan ga ik, ik ga er nog geen antwoord meer op geven nu. Ik heb nee. de uitslag net de uitslag... ...tot de uit de treuren... Uh, ja, maar dat was niet de kampioenswedstrijd. Nee, dat zei jij wel, Leo, dat klopt. Je ja, het is voor hetzelfde nee. geld wordt uh, diegene die wint. Geen kampioen, Leo! Ajax wordt kampioen. Tweede okay. wordt Gietesse. Derde wordt PSV. En Feyenoord ook derde. Oké, okay. nou hartstikke fijn. Zeg, uh, Leo, slaap lekker, hè? Ontzettend bedankt, Leo. Je was er. Je was er voor ons. Wat fijn om je weer te spreken. Leo. Oh. Oh. Leo! Ja, Jan? Dank je. Oh. Hij ja, meent het, geloof ik hoor. Ja, je komt Simek uh, nog? Ja. Jazeker. Ga jij de, de maxi-tango nog dansen, Leo? De maxi-tango? Leo? Oh, is Maxi-tango? Oh, nee. Wat is dat? Dat is de, de dans om. om blijk voor waardering voor Maxima. Nadat we het, nadat we het uh, koningslied hebben gezongen met allen de 30ste. Oh, mag je dan uh, met de twee handen op te billen? Ik geloof niet dat je met Maxima mag. Dat zou wel leuk zijn, Ja, ja hadden oh een lekker lekker tangoen met Maxima en dat zij dan Leid. Leid, dat is niet aardig, hè? Nou, laten we dan hier blijven we houden. Dag, Leo. Hey, hey, komt met nou, of niet? Ja! En? Eh, uh, nee. Oh? Nou, dat hoef ik niet door. Nee, hoor. Nou, raak maar op. Dag, Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Het mooie weer maakt iedereen mild en dus zijn we allemaal een beetje onze Martin. Jullie weten dat Martin een positief denkend man is. Niet van dat zoere zoals die meeste Hollandse manen. Nee, ik ben een levensgenieter. Martin ziet het graag allemaal rooskloerig in. Zo liep ik door dat koude, klote weer door die Vondelpark. En daar kijk ik altijd naar die meisjes die aan het hardlopen zijn. Ik vind dat lekker om van die zwetende, rood aangelopen, iets te dikke meisjes te zien rennen door die park. Ik zou ze graag allemaal meenemen naar huis om onder mijn douche lekker af te shoppen. Enfin, ik loop daar dus te koekeloeren en opeens schiet mij te binnen om even te kijken of mijn uitkering al is gestort. Vol ongeloof staarde ik naar mijn telefoon waar ik volgens mijn app 123.987.645 euro en een kwartje op mijn rekening had staan. Martin was dan eindelijk rijk geworden. Iemand had mij een fortuin overgemaakt. Dus wat doet Martin? Ik boekte gelijk een ticket naar die Bahama's. Eindelijk was ik verlost van dit klote land met zijn zijkertje bevolking. Eindelijk hoefde ik niet meer hier die leuke tsjech uit te hangen die met een walig een accentvol taalgebruik zichzelf moet hureren om rond te komen. Al die problemen in mijn hoofd in één keer verdwenen. Totdat ik die volgende dag een telefoontje kreeg van die ING. Die ticket kon niet worden afgeschreven omdat ik te weinig saldo had. Door een storing. ...was ik even multimillionair En dat voelde zo lekker. Zoals een bevrijding. Want als ik één ding heb geleerd van dat moment... ...is dat geld inderdaad gelukkig gemaakt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat een kloot zakken bij die klote bank... Dat doe je toch niet? Iemand gelukkig maken met een dode muts. Geen excuses kan daar voor. Nee, nee. Meneer Siem, ik moest niet zo schreeuwen aan die service line. Smierlappen zijn het. Allemaal! <lacht> Godverdomme. Zo. Moet haken we vrienden, ja, sommige Goed. mensen moeten het gewoon zeggen. Ja, nee, ja. Woningmarkt en ICT, dat zijn twee van de vele kennisdomeinen van D66. Corrie V, Kees Verhoeven, vaste vriend van echte Janne. Ook na het bezoek van Kamercollega Vera Bergkamp van de vorige week. Gelukkig maar, want er is veel te bespreken in het Haags geluid. Het Haags geluid. Hele dag. Kees Verhoeven van D66. D66. Goedenacht. Goedenacht, Kees. Ik, ik, ik wist niet helemaal zeker of ik het aan je mocht vragen, maar je bent van de ICT. Hoe ernstig moeten wij de, de cyberaanvallen op IDU en de banken nemen? Uh, nou, toch best wel ernstig. Ja, hè? Nou, mooi. Nou, dat uh, was, wat, wat, wat zou er ons kunnen overkomen? We moeten wel centjes van de banken halen. halen? We, oh, we gaan rennen, hoor. Nee, het zit er niet zozeer in de veiligheid van het geld, want dat is uh, alleen bij een inbraak of een hack uh, echt zeg maar in gevaar. Uh, en hier heb je eigenlijk uh, sprake van een cyberaanval via de zogenaamde DDoS. Ja, DDoS. DDoS, en dat wil zeggen dat een uh, website uh, heel erg veel keren in heel korte tijd benaderd wordt, waardoor die uh, trager wordt of zelfs ja. uh, plat gaat. Gewoon een infarct case, bedoel je? Je bedoelt toch gewoon ja, te zeggen nou, dat het een infarct nou, is? Nou, dat we toch niet, uh, ik, ik kreeg heel veel reacties op, ik, ik, ik twitte er daar iets over, en uh, nou, dan krijg ik gelijk heel veel reacties van mensen die... Uh, die dat heel verschillend duiden, maar de conclusie mag toch zijn dat de dienstverlening toch al onder druk komt te staan... op het moment dat je niet meer internetbankiert. Dat kan toch gevolg hebben. Ja, heb je trouwens dat item gisteren gezien, of eergisteren, bij de NOS West-journaal, joh. Gingen ze dat uitleggen? Nou, alsof je het jeugdjournaal van te kijken. Ja, het was echt gênant. Hé, maar weet je wat ik nou zo grappig vind, beste Kees? Een goede vriend van mij, die werkt bij ING... En die wisten al dat het een hek was toen ze nog riepen dat het geen hek was. En dan vraag nou, ik me af. Heb je nou over de. Eerst, anders vinden we twee Even de helderheid de uit elkaar. Je hebt, zeg maar, het, begon, het begon dus met een storing. Het zou eerst een storing zijn. Ja. Uh, nou, daar, daar heb ik toen ook van gezegd: ja, een storing kan helemaal gewoon plaatsvinden bij, bij uh, gebruik ja. van ICT. Nou, punt. Later uh, in de week, gisteren, eergisteren, ja. wat was het, uh, vrijdagavond of zo. Toen bleek toch dat er een, uh, sprake was van een cyberaanval, Dedos. maar nog steeds niet sprake van een hack. En nee, ik zou okay. echt zeggen inbreken. Maar wat, uh, wat ik probeer te zeggen, excellentie, is dat, ja. de, dat toen de ING. Dat nog... Spreekt dat spreekt u even mee, ja. Ja, dat de ING uh, het had over een storing, terwijl zij intern wisten dat het een uh, cyberaanval was. Oh, maar wacht even. Mag ik? Nou, ik heb er twee uit elkaar. Je hebt de Ideal aanval en, en, en je hebt die eerste aanval. En daar wa dat was het gedoe met alle sal, die waren anders... en ja. betalingen waren niet ja. gegaan. Ja. Dat is toch, volgens mij zit, zat dat in het betalingssysteem van ING zelf. En dat ja. had niks ja, te maken ja, met... Dus als daar kun je niet bij zijn gekomen... door gewoon een heleboel verkeer op af te trappen. Dat is dan dus wel degelijk de Nee, dat klopt. Nou, dat hoeft dus geen... Dat weten we niet. Of dat een hek geweest is of echt een storing, dat kan ik niet zeggen. ING heeft volgens mij nog steeds niet gezegd dat dat een hek was. Dus laten we daar dan nou ook maar vooruit gaan. Nou, okay. uh, ik zeg net, dat probeer ik al de hele tijd te zeggen. Dat ja, probeer ik manier van al... communiceren is niet optimaal Nee, uh, maar, maar mijn communiceren wel. En ik heb al, nou, al, al tweetje, een tijdje tegen meneer Verhoeven en, en ook meneer Heemskerk... ...te zeggen dat ze bij ING intern dus bekend zijn... ...dat dus het eerste probleem, de zogenaamde storing... ...ook een aanval was cybertechnisch. Maar dat is nou ja, niet dat, zo dat, eentje met jij, alleen dat, maar... Als, een jij dat, vol... uh, als jij dat nu zegt en als nee. jij dat nu hard hebt... ...dan, dan is dat wel nieuws. Uh, want dan gaat het dus om nieuwe informatie... ...die ik ook nog niet heb. Dat ken. dacht ik ook. en Dat probeer ik keurig netjes ja. te vertellen... Nee, maar er, dat... niemand luistert! Nou, ja, nee, de Gooi de je me ja, maar in! We hebben het nu gehoord, we hebben het nu gehoord, en niet in, heb ik wel. Oh, Dames en heren, jongens en meisjes, echt, en luisteraars, het is niet te geloven... ...maar de zogenaamde storing bij ING in eerste instantie... ...dat was dus ook een cyberaanval, en dat weet ik van een interne, goed geïnformeerde bron. Ik dank u wel. Nou, die wij niet nader zullen noemen, neem ik aan. Nou goed. Uh... Nee, maar dan hebben we wel... Kijk, dat vind ik wel uh, van belang. Kijk, ik kan die bron en, en de hardheid van die bron niet, niet checken. Maar als Jan, Jan het zegt, ben nou, ik ook gelijk echt zeggen... te geloven. Nou, ja. uh, maar kijk, één ding moet duidelijk zijn. Ja, ING en andere banken moeten wel gewoon heel, uh, heel duidelijk en heel eerlijk en heel open zijn over wat nou wel en niet gebeurt. Want dat is toch wel van belang om te weten voor mensen die daar geld hebben staan. Want, digitaal, en, uh, want communicatief was storing niet zo. beste. is he? heel vervelend. Een, een DDoS aanval is uh, ook vervelend. Want dan kan het dienstverlening plat liggen. Maar ja, als er echt sprake is van van gaan aanvallen... ja, dan horen we dat wel te weten. En nou, daar ook ingegrepen en, en er is van de week was een PvdA-collega... van wie zijn naam alweer ontschoten is... die riep echt heel erg van... ja, hoor eens even... er moet er toch echt nieuwe regelgeving opkomen... er moet een, een toezicht houden... en dat leek allemaal wat overdreven. Maar naarmate ik wat langer naar de beste man luisterde, dacht ik van ja... Als het nou een keertje echt wel degelijk hekken is... en er gaat een keertje iets mis, dan gaat het ook goed mis. En weten we eigenlijk wel hoe goed we het, onze systemen zijn? Want ik heb, ja, links rechts lees je toch wel dat die, dat die ING... toch ook maar een samenraapseltje van oude en nieuwe systemen is... waarvan niemand eigenlijk weet hoe het precies in elkaar zit. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wat er gebeurt met alle... Uh... Grote organisaties hebben natuurlijk jarenlang ja. or, uh, systeem op systeem en, en, en toepassing op toepassing gestapeld. En dat is allemaal gekoppeld en langzaam opgebouwd. Als een soort van, uh, je kan het vergelijken met een, met een grasveld wat je vol laat groeien. Dat, dat gaat alle kanten op en dat kun je niet meer overzien. Uh, en daar is natuurlijk sprake van. Dus, uh, en er zitten ook verouderde stukken tussen. Er worden geen updates gepleegd. Uh, je vraagt je af of alle uh, beveiligingsmuren goed zijn. Ja, dat is zeker een punt van zorg. En maar, dat ligt vooral bij de banken zelf. Ja, dat zal wel. Maar, uh, maar, maar ja, je uh, weet wie er voorop draait. Je dan he? toch afvragen: van, ja, en als de banken het dan niet geregeld hebben, uh, wie, wie staat er dan pal voor, uh, voor de gevolgen voor mezelf? Ja maar, ja, maar wat vindt u nou? Vindt u nou dat er meer toezicht moet komen? Uh, nou, ik, ik vind dat het nu in, di in dit staling, vind ik het echt nog aan de banken zelf. Eerst de openheid van zaken bieden, precies weten wat er aan de hand is. Zelf elke dag alles doen om de systemen veilig te maken. Maar inderdaad, als ze het niet, uh, niet helder hebben en ook niet openhartig zijn, ja, dan vind ik wel dat de overheid een rol heeft uh, om, om daarnaar te kijken. Dus dan gaat toezicht wel uh, uh, in de buurt komen, ja. Dus uh, geef dit banken... maar gezegd, laat, laat dit antwoord maar een verkapte ja zijn, minst blijkt dat er echt uh, oh, dingen aan de hand zijn. Oh, een D66-antwoord, zeg maar. Een uh, verstandig, genuanceerd, afgewoon uh, Ja, deze nou, 66 antwoord. antwoord. Ja. Zeg maar, ja. dit is eigenlijk wel raar. Want aan de ene kant pushen die gasten ons om als een dolle aan, aan het internetbankieren te gaan. Want die kantoren die sluiten over om je heen. En, en aan de andere kant stellen we toch zo heel langzamerhand voorzichtig wel een beetje vast... dat, dat hun ambitie eigenlijk voor, voor de, de, de, de technische realisatie uitrent. En dat is wel gevaarlijk met onze centjes. En ze doen al zoveel gevaarlijke dingen met onze centjes. Is het nou niet een keertje klaar? Ja, nou, dat is, dat is enerzijds natuurlijk wel waar. Dat, dat, nou, dat is gewoon helemaal parkeren, waar hoor. Uh, wordt ons opgedrongen. Aan de andere kant, uh, en daar moeten we gewoon ook heel nuchter over zijn. Uh, oh. En dat kan best hier een beetje zo uh, in de nacht. Nou, uh, dat ik. we gewoon vaststellen dat heel veel mensen ongeveer uh, elke dag internet parkeren En dat het ook wel heel veel voordelen heeft. Ja, natuurlijk. Uh, en dat er zeker ja. uh, uh, risico's achter zitten. Ja. Uh, maar uh, ouderwets geldtransport, uh, zakjes geld bij een kluis moeten dumpen uh, met 40.000 euro op de fiets door de stad uh, na, na een avond in je café uh, verdiend hebben, dat is allemaal ook niet prettig. Dus alle manieren van geldtransport en geldverkeer zijn risicovol. Kees. Uh, nou, dit is de moderne manier, uh, die past heel veel uh, mensen heel goed. Het is dus heel prettig dat het er is, maar het moet wel veilig zijn. En als het dat niet is, ja, dan moet er ingegrepen worden. Kees. Uh, en daar heeft de overheid ook een rol in. Zullen wij samen een café beginnen? Oh. Uh, nee, maar, ja, maar luisteren, 40.000 euro naar een goede uh, avond. Jij bent een gevierd, bent een gevierd uh, journalist hè, Jan. Ja, ja maar niet en voor 40 ruggen uh, per avond, uh, Casey. En, <laughs> en ik ben een <laughs> die zich ook staan met de witte houden. Dus als wij samen een café zouden gaan beginnen... Dat zou wel wat worden. Ja, uh, Kees maar en Jan. Ik zal, wel, ik zal het in beraad nemen. Nee, maar voort. luister, be, be, beste meneer. zou er nodig zijn als wij een café 40.000 oh. euro omzet. Nou, een goed avondje, zeg je net. Het is toch niet echt een blijk van realiteit hoor. Nee, is het meer? 40.000 ja, euro op een uh, avond. Luister, er zijn, er zijn ook vroegbaas die hebben zes cafés in de stad. Ik werkte vroeger jarenlang in de horeca in Utrecht. Oh ja, als wat, Kees? Ja, gewoon als barman. Oh, dat was toch gezellig geweest, zeg. Café als ik de denk. Witte Ballons, ja. Dat uh, weet in niet geval wel. Er waren ook afgegehouden ja. die hadden zes of zeven tenten. En er was gewoon één iemand die dat geld wegbracht. En dan ja, ging het gewoon snel om dat soort bedragen. Nee, dat dus, begrijp uh, ik wel, oké okay. Nee, maar het is mooi. nu weer goed genuanceerd. We zijn goed, weer trouwens. Oh, gelukkig. Ja, maar kunnen we weer, nog kunnen we ja. even naar langs de langste woningmarkt? Ik oh, leuk! Het, ja, ik hoorde deze week een interessante theorie. We hebben in dit land eigenlijk naast de sociale huren en de koopwoningen... nauwelijks een vrije marktsector in de huren. En nou, die iemand af... Duitsland, dat daar wel 45% van die mensen in. Nou, 40, 45%. 40%. Ah. <lacht> Leuk. Nou, nee, blijf even serieus ja, he. ja, dat is ja, heel triest dit Maar in ieder geval, dat er is een hele grote vrije huursector is. Waar eigenlijk mensen van een soort natuur door heel lang in blijven. Dat pakken we een jaar of veertig. Ze sparen. Een Ik ga een dutje doen, hoor. En kunnen dan uiteindelijk, als ze een huis hier kopen, kunnen ze 20, 30% van die boel cash afrekenen. En hoeven ze niet 105% te rekenen. Waarom hebben wij geen huurmarkt? Ik wat een vraag. Uh, nou. Uh, als Jan, als Jan uh, even een beetje doet omdat wij het even rustig over de inhoud uh, hebben, ja, dan, ja. dan zou ik ja, dat uh, volgens mij. Nederland heeft een, een enorme uh, traditie van sociale huur opgebouwd. Afgelopen decennia werden er op een gegeven moment zelfs 100.000 sociale huurwoningen in een jaar gebouwd. kun je, je nu niet meer voorstellen. Uh, en daardoor is zeg maar, de private huur totaal weggeconcureerd. Ja. Omdat sociale huur wordt door de overheid geholpen om lage huren te rekenen. Precies. Dus dat is veel interessanter voor consumenten dan uh, private huur. Ja, maar dan niks meer. Dus is, dat ja. die twee uitersten, die koop en die, en die huur, die zijn nu de afgelopen uh, jaren natuurlijk wel geleidelijk dichter bij elkaar aan komen. Dus misschien komt die private huur in Nederland nu ook een beetje uh, op. Je zou zeggen, het is namelijk, is heel veel mensen, zoals ik, hè, die, zoals Jan, die met hun huis eh, ver onder wa de waterspiegel zitten. Uh, misschien nog eens een keer zouden kunnen denken, nou we gaan zelf kleiner wonen en we verhuren het hok. Maar dat is ook ongeveer onmogelijk, hè, Gezien alle regelgevingen in Nederland. En, uh... Uh, ja, maar daar is in het, uh, in het woonakkoord. Ik, ik noem dat akkoord toch maar even. Ja, niet? Uh, daar is in het woonakkoord wel het een en ander voor geregeld, zodat verhuur uh, van je huis uh, wel makkelijker geworden is. En ook het verkopen van sociale huurwoningen aan private partijen wordt ook makkelijker om toch ervoor te zorgen dat er wat meer ja, flexibiliteit in die huurmarkt komt. want ja, Je hebt nu dat probleem van dat scheefwonen. Hè? Dat wil zeggen dat mensen met een uh, hoog salaris, gegroeid salaris, gestegen salaris nog steeds in die goedkope huurwoning uh, zitten. Ja, die en, zit, en, en je zit met een enorme sprong van sociale huur naar kopen. Dat er, moeten mensen allemaal geen blokhypotheken nemen. Dan gaat de gesterveling doen natuurlijk. Nee, en die, en die, die afstand is ook toch wel lastig. Als ja. je in een sociale huurwoning uh, woont... dan is het voor veel mensen lastig om de stad naar koop te maken. Hoewel dat nu, door de sterk vertaalde uh, waarde van woningen... wel beter mogelijk is. Dus ja, ja. voor starters ja. kan het gunstig zijn dat de huizenprijzen zijn gezakt. Wat dan. voor huis woon je ja. zelf eigenlijk? Ik woon in een keurig uh, rijtje... Ja, wat is het? Een rijtje is huis in een straat. In, in een straat? Ja. Ongelooflijk, zo verwacht je toch niet? Jij bent gewoon heel laag, ja, toch? Ja, Eigenlijk zijn het hele uh, gewone hele mensen, he, die d gewoon, Weet je hoe mij... Nou ja. Uh, nee. Ja, hele gewone mensen, d ers nou, ja. Daar vind ik een mooi einde. Dat, uh, dat, dan, daar wil ik wel mee ophangen eigenlijk. Vind ja. je dat? Oké, okay, nou. Meneer Verhoeven, het was verhelderend. Sorry voor de inhoud, nogmaals. Ja, dat inhouddeel sloeg echt nergens Ik denk dat we zelden tot zo'n inhoudelijk gesprek over twee grote onderwerpen voor de komende en afgelopen week zijn gekomen. Het zal wel niet meer gebeuren. Nee, maar mijn excuses dan. Volgende keer beter zou ik dan. Ja, inderdaad. Nou, slaap lekker, hè. Dag, meneer Verhoeven. Dag. Het Haagsch geluid. De liefdespanter wil weer gaan huren. Dagboek van de liefdespanter. De zaak is dus dat ik best een mooi inkomen heb... waarvan ik trouwens al een behoorlijk percentage... in de staatskast mag storten vanwege de belastingen. Net als mevrouw mijn vrouw trouwens, want die heeft ook lucratieve talenten... en is qua solidariteit zeker de beroerdste ze niet. Nee, toch zijn er elementen die vinden dat het nooit genoeg is. De sterkste schouders, de zwaarste lasten moeten dragen... en niet zo'n klein beetje ook. Elementen die liefst nog vandaag een klopjacht op mijn inkomen willen ontketenen. Ik zou dus graag zien dat de politiek en de personen van de partij... waarop ik heb gestemd, deze waanzin een halt zou willen toeroepen. Het probleem is alleen, van die noodruftige elementen... zijn er veel meer dan van de sterke schouders. En dus leggen die sterke schouders getalsmatig bij elke verkiezing het loodje... en wordt het onvermijdelijk dokken vroeg of laat. En er wordt er niet beter op. Ik heb alle abonnementen al opgezegd. Ik ga in eigen land op een kampeervakantie. We rijden Prius, we eten Euroshopper... en we hebben bijzonder op het dak geschroefd. Alles om maar de vaste lasten omlaag te krijgen... en een buffer op te bouwen voor als de van Nottingham komt kloppen om mijn laatste centjes af te pakken. Maar nog altijd blijkt het niet genoeg. Man, man, had ik met deze ellende nou maar gerealiseerd... voor ik een huis kocht waarvan ik dacht dat ik het met mijn inkomen... en dat van mijn vrouw natuurlijk, gemakkelijk kon veroorloven. Nu raak ik het huis namelijk aan de straatstenen niet meer kwijt... en ik kan ook niet kleiner gaan wonen om meer inkomen vrij te maken... voor de immer groeiende geldhonger van de Nederlandse samenleving... die ik op mijn sterke schoudertjes moet torsen. Maar, op, ik heb een idee... Wat nou als ik mijn huis verhuur voor hetzelfde bedrag als mijn maandelijkse hypotheeklasten... en zelf een klein fletje uit de woonvoorraad van een wooncorporatie koop? Want naar het schijnt is er een groot gebrek aan huurwoningen in de vrije sector... en willen ze in de sociale woningbouw van een deel van de opgezwollen voorraad af. Ik maak dan iemand blij met een mooi huis... en maak zelf wat besteedbaar inkomen vrij, zodat bij mij nog eens een keertje kan komen plukken. Is het dan misschien goed, lieve mensen? Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu graag bellen 0800121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is... Houd op met al dat de debiele Koningsdag ideeën gedoe, gesodemieten, ja? Ja, wie het lekker de tijd wil nemen voor een goed gesprek... kan vanaf nu terecht in het Stottercafé in Groningen. wat het Stottercafé overgewaaid het Vlaanderen... sinds kort een begrip in Rotterdam en nu dus in Groningen. We bellen met Jury van Ormond, initiatiefnemer van het Stottercafé. En het is een hele goede dag, meneer van Ormond. Hele goede dag, meneer van Ormond. Goeiedag, Hallo. Ja, aardig aardig dan hoor. Nou, leg eens uit. Is het nou echt een café... of is het meer een soort regelmatig terugkerend evenement op locatie? We begrepen het niet helemaal. Oké, okay, ja, nee. Het laatste wat jullie zeggen is het. het is, uh... Ja, nee, dat vind ik... Nee, wacht even. Dat vind ik oneerlijk. Dan oh, moet u je het ook idea? helemaal zeggen. Niet het laatste wat jullie gezegd hebben, nee. Oh. Wat was het? Is het een echt café of een regelmatig terugkerend evenement? Een regelmatig terugkerend evenement op yes. locatie. Nou, jou pakken we niet. Dat is helemaal duidelijk, Joeri van allemaal. <laughs> nee, hey, dat gaat je eens... niet lukken, nee, denk ik, hoor. En, en, en, dat, ja, dat vind ik <laughs> dapper, hoor. He, heel dapper. Nou, heel goed. Waarom is dit initiatief? Eh, kunnen stotteraars niet gewoon naar een normaal café? Eh, ja, uiteraard kunnen ze dat. Um, maar het uh, leuke hiervan is dat er um, meerdere mensen tegelijk samenkomen, zeg maar, die stotteren. En, ja, is um, het leuk. Ja, nee, precies. Lijkt en... ons niks aan. Nou, wel als het lekker wel leuk gaan. Maar... <laughs> nou ja, nee, maar, wa maar, maar waarom, je waarom zou je, je het willen? Je kan het vinden wat je wil, natuurlijk. Nee, dat begrijp ook. Maar, wa maar waarom zou je het willen? Nou ja, weet je, het is gewoon leuk om af en toe, uh, maar niet al te vaak, maar gewoon af en toe, is, uh, ervaringen uit te wisselen waar andere mensen die ook slotteren tegenaan lopen. Um, en dan nou vooral onder het genot van een biertje, want dat is altijd wel lekker. Ja, nee, begrijp ik, ik begrijp op bier hoor, maar, maar om nou de hele avond met allemaal stotteraars ergens te gaan zitten, is dat denk je niet dan niet op een gegeven moment jeetje wat, wat, wat, wat een gedoe allemaal? Of is het juist leuk om met elkaar dat te delen. Ja, dat, zegt, dat zegt meneer Van Ormond net al. Trouwens. Oh, zei hij dat? Ja, dat zei hij al. <laughs> oh, nee, ja, wat ik me kan voorstellen is, heb je het nou trouwens... Je, je weet waarschijnlijk wel hoe, hoe mensen die niet stotteren... reageren op stotteraars. En je zit echt te wachten, je wil het aanvullen... maar je denkt ook van dat kan ik ook niet ja. maken. Nee, dus nou. Je wacht tot het klaar is. En, maar, wat, heb je dat dan als stotteraar met andere stotteraars... niet dat je er zelf ook bloednerveus van wordt? Uh, nou, nerveus niet. Maar dat is, nou ja, eerlijk is eerlijk... dat is wel iets uh, waar je een beetje aan moet wennen moet wennen, ja. Men moet wennen, wou ik zeggen. Ja, ja. Alleen wennen. Ja. Kijk, daar ga je al. En als je het dus afmaakt, dan is het vaak verkeerd. Ja. En dan moet ik het nog een keer zeggen... en dan ben ik nog langer bezig. Ja, dus... ja daar zijn we nog verder van huis. Dus ja. De, ja, precies. Heb je dat ook met andere stotteraars? Dat je de neiging hebt om het aan te vullen? Uh, nou ja, in het begin wel. Maar op een gegeven moment dan uh, wen je daar... Eigenlijk aan en dan heb je die uh, neiging helemaal niet meer. Of tenminste, ik niet in elk geval. Oh, goed zo. Maar in het begin, uh, ja, klopt. En um, die uh, man, hè, van die zeg maar, die herbergier, die, die, die bartender achter de balie. Die stopt het. Oh, vrouw, is die allemaal ingehuurd? Is dat ook een storteraar? Of is dat gewoon iemand die geld wil verdienen? Want volgens mij, ja, dat duurt eeuwig voordat iedereen daar een drankje heeft besteld, joh. Ja, die moet toch ook om de omzet denken? het is crisis. Dan zit er een 15-man held, dan mag ik een. denk je, jezus, zal het nou een Berenburg zijn? Of een biertje? Of een bokbiertje? Weet je, ja, dat duurt maar. Ja, nou ja, over het algemeen valt het wel mee. Hoe. Hoeveel langer het dan duurt, nou ja, zoals wij ook nu... Nou ja, als uh, iemand anders zou hebben gezegd wat ik nu zeg... Nou ja, ja... Hoeveel korter zal het geweest zijn? Weinig nou, de denk ik. Ja, nee, maar als je ja, heel veel volk hebt. Nee, maar goed. Uh, en ik begrijp ook dat het is uh, voor mensen. Hè, dit is eigenlijk een soort van het evenement mensen, ja. en is zijn niet voor stotteren onder. Ja, nee, we stotteraars onder elkaar, maar ook voor mensen die veel met stotteren te maken hebben, maar het zelf niet doen. Een soort ja, van Ja, bijvoorbeeld arterman. als we een kind hebben of een partner inderdaad. Oh, um, ja. ja, die uh, kijk. Zo heel veel andere mensen die stotteren ken je niet. En uh, uh, nou ja, misschien wil je wel gewoon een keertje zien hoe, uh, uh, hoe andere mensen stotteren... of horen hoe andere mensen stotteren, want iedereen doet het anders, weet je. Oh, dus, ja. um, is ja. idee, dat weten we niet. Nou, ja, wat wat okay. voor soort van stotteren <laughs> heb je wel dan? dan? Ja, maar <laughs> heb, je, heb je ook een soort van soorten stotteren of is dat echt heel individueel? Um, nou ja, ja, je kan het wel indelen in een aantal categorieën, zeg maar. Je hebt uh, um, mensen die uh, stukken van een woord... Herhalen. Herhalen. Uh, je hebt mensen die een stuk verlengen, dus een verlenging. Ja, precies. Uh, ja, ja. Mensen die in een blokkade schieten, zoals ik vaak heb en zoals je nu ook al een paar keer gehoord hebt. Ja. Ik me mee. Ik vind meevallen. Het valt op mij. Het een beetje hele saaie stotteraar, zeg dit. Ja, zal ik wat meer... Ja joh, blijf even lekker laten... Even een hele diepe groef in je plaats. Heerlijk. Nee, het moet wel echt zijn, anders is het niet leuk. Maar goed, en er komen die andere mensen die dan bijvoorbeeld verkeering hebben met de stotteraar, die gaan logisch ook eens mee om te kijken wat er nog meer voor stotteraars zijn. Ja, klopt. En af en algemeen vinden ze dat gewoon hartstikke leuk. Waarom houden jullie er niet iets mee op? De stotteren dan, niet met het café. Nee, nee. Maar is ja, dat... als het zou kunnen zou het makkelijk zijn natuurlijk, maar, maar gaat maar, het niet worden. Maar het kan niet? Je kan er niet gewoon een keer nee. mee ophouden? Nee. Want nee. ik nee. weet dan wel van een vriendje van mij van vroeger, zijn vader die, die had een auto-ongeluk gekregen en dat had hij niet overleefd, en sindsdien stotterde de jongen. Dat is echt waar, ja. dat, uh, dat is geen grappie. Nee, ja, dan zou je uh, zeggen van nou ook... ja, als dat dus in één keer met je kan gebeuren, kan het ook in één keer mee ja. ophouden. Ja, maar dat is een andere soort stotteren. Je hebt nee. eigenlijk twee soorten stotteren. Uh, Drie, zijn niet. Dat zijn ja, drie varianten. Nou ja. Ja, of, ja, ja. Drie uitingen nee. ja, je zei het net drie. Of moet ik dit dan niet zeggen omdat je stottert? Nee hoor, uh, ja, je ja. moet alles zeggen. Nee, maar dat is de uiting van stotteren, maar het kan komen zeg maar, uh, op uh, twee verschillende manieren. Dus vanaf kind af aan. Ja, ja, ja, precies. Dan zit het in je of door een trauma of een erge gebeurtenis. Ja. Zeg maar. ja. En het, het is meer voor de hand liggend dat de mensen die dat hebben, dat die er eventueel ook weer wat makkelijker vanaf. Ja, hey, Jori, maken. misschien heel gek dat ik het vraag. Hè? Maar als ik dan de, ja, dus men, naar mensen zit, ik doe heel erg mensen automatisch na. Als ik dan tussen tien brabanders? Dan loop ik dat de korte keren het naar nou wil of niet na te wouwen. Ze ze heel vervelend soms. Want ik wil dat niet, maar die mensen denken het is de maan. Ik heb niet verwachten dat jij is een kameleon bent, ben, Jan. Die gewoon een in, in de omgeving. Het is ik, zou, zou het ook kunnen gebeuren dat je plotseling aangestoken wordt te stotteren? Dat je er dan niet meer afkomt? Oh ja. ja nou ja, het lijkt me niet. Want het is iets wat gewoon in je genen zit, uh, is het laatste onderzoek uh, oh. inmiddels. Um, dus ja, het lijkt me heel sterk. Maar er zijn natuurlijk wel kinderen die andere kinderen na gaan doen. Ja. En ja, die zeggen wel eens dat ze dan uh, door het nadoen zijn gaan stotteren. Uh, maar ik denk ja, dan altijd lul. van ja, dat zat toch al in je. Maar dat ja, zou ook wel, ja, ook goed, wel ook terecht de zijn, de wel. He, die pestik, pestkinderen, dat ze dan ook gaan stotteren. Dat is wel leuk. Dat zou wel leuk zijn. dat is ook wel leuk. Oh, ja, ja, ja, heel <laughs> ja, de natuur straft direct, zie ik dan hoor. Nee, hey, hey, Juri, vroeger was er mensen die stotteren een beetje zielig. een beetje een hoekje van roodharig en zo, weet je wel. Maar sinds Miss Montreal zijn jullie ook opeens weer sexy, hè? Ja. Nou, leuk toch? Ik denk, zeg iets positiefs. Maar voor de hele hoef je niet op in te gaan. Nou, een beetje wel hoor. Nou, ik vind van niet. Ik nou, vind mezelf is... niet zielig. Nee, echt niet? Nee. Als je jezelf dan nee, zo hoort ge praten, denk ik niet... Nou, nou, nou, nou, Nee, echt niet? Nee. Oh. Nou, dat is, ja, nee, dat ik is mooi. Ja, ik kan gewoon zeggen wat ik wil, alleen... Dat nou ja. Even. Ja, je zou kunnen zeggen dat het, dat het langer duurt, maar ik ken ook andere mensen die niet stotteren en die heel langzaam praten. Ja, dat is of zo. En ik sneller klaar, hoor. Of zo onwaarschijnlijk oh. hoeren, dat kan ook, hè. Dat mensen ja. zo onwaarschijnlijk lang en uitgebreid oude hoeren zeggen, maak je punt nou een keer. Nou, precies. Ja, nou, nou uh, uh, mogen wij, uh, uh, wij het stotteren niet, en we hebben, nou, Jan blijft wel eens hangen, maar, nou. maar echt stotteren kun je nee. niet noemen. En we kennen ook geen mensen die stotteren, maar mogen we dan niet uh, uh, de plaatselijke Miss Montreal komen bezoeken in het stottercafé? Ja hoor, iedereen is van harte welkom. Ja, oh. en dat, en dat, en dit bevalt me nou niet meer. Waarom is het? Nou, ja. niet? Omdat je een stottercafé begint en er mag iedereen komen. Ja, maar als je interesse erin hebt, dan ben je van harte welkom. Oh, oké, okay. als het een soort fetish is, of zo. zo. Ja. U <laughs> die stotterfetisch. Die ken ik nog niet. Nou, ja, ja, dat Miss Montreal zo voor me staat die ken en de ook, doet... Maar die ken ...en ik niet. in mijn gezicht roggelt. Dat lijkt me heerlijk. Ja, dat vind ik... Oh, dat denk ik heerlijk bij het. Gaan we oh, door. Nou, goed, oké. Okay. Nou, Dan hebben we weer wat geleerd. Het was een inspirerend medelags in het laatste stukje. Jurie van Ormond was het een hele inspirerend vraaggesprek. Jan, Roos, Houtenvang... bedankt, hè? ...om door Miss Montreal in zijn goed te worden. Ik vind het heerlijk. Dag, Jurie! En veel succes, hè, met je stottercafé. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Dat hele Koningshuis mag van mij gesloten worden. Het is een instituut uit de middeleeuwen. En van worden tot een bolachelijk kostbaar toneelstukje. Maar bij de kroning van Prins Pils gaan werkelijk alle registers open voor achterlijke feestideetjes. Na de Oranje Dromen en het Koningslied wordt nu van ons verwacht dat we met z'n allen de Maxi Tango gaan dansen op 30 april. Flikker even lekker snel op. Dus, Belgrado 0121. Geef je mening over stelling in de stelling van vanavond? is Jan. Ja, dat is. De, dat is uh, houd op met al die debiele Koningsdag-ideeën. Nou ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat je daar niet mee eens bent. Dan hoef je geen Republikein voor te zijn. Bij de Maxi Tango, Jan. Wat is een Maxi Tango? Met ik veel. Joop. Ja, ja, ja. Onder. Uh... Alle veronderstellingsfouten daar laten wou ik jullie in de hart steken. Onder de riem. Ja, nou, dat is lief. Wat zegt Joop? Joop wil uh, ons een de hart steken onder de riem. Joop, hoeveel halve liters uh, nee, lauwpuls is naar binnen gegleden vanavond? Heen, Wat verdikkemedee. Uh, ja, Wat Jooppie. een geleuters. Wat een geluiter. Ik ben echt wel nieuwsgierig. Nee, maar dat, dat is zo'n uh, die, die, uh, zo man met wie je eerlijk moet het delen. Die heeft net uh, oh. een treetje al die puls naar binnen gegoten. En dan oh. moet ik dan. Uh, ik heb er gewoon geen zin in oh. Jan. Oh. Oké. Okay. E als je een mening wil geven over de stelling van vanavond. Dat het heeft iets te maken met ideeën voor Koningsdag. Het is niet echt een beste stelling, maar wat, whatever. Nou ja, je kan in wel. wel dat, het echt, dat er al een Koningslied komt. Ja, of ik weet ook wel dat het, wat, wat de inhoud en, van een televisie Jezus, het, het, is, misschien het, het, is, niet zo, het is gewoon zo waar nee, ook. En, ja, ja, is 1, 1, als je, je wil bellen of als je gewoon een lekker wijf bent, dat kan ook. Kunnen we ook oproepen dat een lekker wijf belt een keer? Ja, natuurlijk. Mag Hallo, dan op als je een lekker wijf bent, bel dan. Nou, mag je ook bellen. Zo, dat was hem al. Theo! Ik begin lekker bij, jongens. Nee, dat dachten we ook al niet. Maar je bent ook heel moe, kan ik merken. Dat is het mooie is er een beetje af. Ik heb een hele je mond en dan ga je nu zo doen. Nou, zeg het maar. Wie? Ja. ja. Theo. Nou, dat is verhelderend. Want... Wie? Theo. Wat een geleuter. Je bent eruit. Ja, je bent er ook, ja. Hey, Rudolf. Hallo. Hey Rudolf. Ik wil graag op de stelling reageren. Doe ik maar even. Ik mijn goede vrienden Koen en Hanneke in Bergen en uh, Ja, die Maxima, dat is gewoon ja, de dochter van een oorlogsmisdadiger als het ware. Waarom oh, moet ik daar koningin worden? Oh, ja. Ja, Hanneke heb... is geen koningin worden. Ah je hebt gelijk ook, joh. Diep, zeg. Wat een geleuter. Peter! Godverdomme, god, is er weer dezelfde. Hallo? Oh, Jezin. Ben je? je bent Jezin. Ik ben Jessin. Ja, ja wat, hallo. Wat Jessin? Ja, ja, kom maar. Jessin. Ja, ik ben Jessin, ja. Jessin. Dat is hartstikke goed. Vertel hey, eens Ja, jongens. Op. Ja, wat vind hey, je van Die, uh, die kolingspellen, ik, ik begrijp die emotie niet. Ik vind het hartstikke leuk. Oh ja? Ja, de Maxi Tango, dat is toch hartstikke gezellig. Dat is een combinatie van Maxima en Tango. Ah. Oh, ja, we maar nou, dan Nu dan pas. Nog... Begrijp ja, ik hem. Oh, dat, de... ja, dat is goed. Je, je hebt in ieder geval Jan ja, op het spoor gezet. Maar... En ik, ik begrijp niet dat jullie zeggen van ja, je hoeft er geen republikein voor te zijn om, om, om dat af te schrijven, jongens. Ik vind dat een beetje toch wel een beetje makkelijk hoor. Oh ja? Ja, het is wel een beetje makkelijk. Ja, ja, ik je vind is het toch makkelijk heen. om dat zo te zeggen. Want ja, het ik bedoel dat Koningshuis is inderdaad een beetje stoffig. Hè. Je moet een beetje zo met dat stoffertje eroverheen. Nou, het stoffertje Maar dan, eroverheen. dan krijg je er ook wel iets moois voor terug, zometeen op Ik denk op Dat, je, je dat je is je een beetje lang he, he, met dit programma. Tweeënhalf uur met het stoffertje over Alexander heen. Er komt niks moois in. Ik weet zeker als ik op die dam ga kijken op 30 april dat zij vooraan staat te juichen. Ik dat zo ik. Ja, weet is een top, uh, Jan. Na, na een half flesje oranje bitter doe ik alles hoor. Van Koen en Hanneke. Oh, dankjewel jongen. Groetjes. Wie zit die Koen en Hanneke? Wat een geleuter! Ja, zeg je? Wie zijn Koen en Hanneke? Dat zijn mijn ouders. Oh ja? Ja, die heette zo. <laughs> nou, dat wist ik niet. Ze heet, ze weet, ze weet, het is ik wist blijkbaar. wel dat je, je vader Koen heet, eigenlijk Koenraad Jan, of Jan Koenraad, een Ja, de ja. twee. Ja, dat klopt, Mooie ja. namen, dat is trouwens een prachtig. Hey, wacht naam. even, we hebben een vrouw aan de lijn. Nou ja, maar dat is toch de vraag hoor. Eh, eh, Ellen, ben je een echte vrouw? Zou ik wel denken, ja. Hoi. Eh, oh, dag, je. En ook uh, een lekker wijf? Ook nog. Yes, Jan, hoe zie je eruit dan? <laughs> ja, dat duurt nog wel een uurtje, maar ik moest, mogen wel een mening geven, hè? Nee. Nee, het nee. spijt me, nee. nee. nee. nee hij, uh, als man, als je een inbellende man bent, mag je je, je je mening geven. Als vrouw mag je alleen maar vertellen hoe je eruit ziet. Ja. Nee, dat mag niet van je vrouw, Jan. Vind vindt ze vast niet best. Ja, jawel, ja. dat vindt ze goed. Als, als het maar niet altijd pikant wordt. Nee, dat is het eigenlijk. Nee, nee, nee maximaal is pikant. Nou, reageer nee, nee, nee, maar op die stelling. Menin... Ik hoor het al. De reageer maar op die stelling, ja. ja. ja. Nou, uh, ik, vind, ik vind het typisch weer zo'n echt Nederlands burgerlijk klootjesfeest, hè. Ja. Geef het volk brood en spelen. Mooi van gezegd, ja. Ja, ja. En, en dan dan dan dan het ook dan nog echt hele domme brood en spelen. Ook. Hoe lang duurt het nog, ja. uh, ja, Want Ik ben blij maar... dat je het met ons eens bent, Ellen. Uh, wat zullen we in plaats van die stomme dingen doen op Koninkrijk? Wat voor kleur haar heb je? Wat voor, elke uh, haar heb je? Voor, de, voor de ondernemers in Nederland is het goed. Er zit een beetje weer uh, handel om. Ja, maar... ja nou, jongen, er zit gewoon vijf, vijf treetjes bier en kleur uh, kleur haar. 200 uh, oranje pruik. Oranje, oh, uh, denk ik. Kleur heb je rood oh, haar? Nee, toch? Echt leuk. waar? Van jezelf of van het potje? Nee. Uit een potje? Uit een potje. Nee hoor, ook niet. Wel. Nou, en nou. niet domblond? Ook nog niet. Nee, nou, helemaal goed. Nee. Oké, okay, Ellen, uh, slaap lekker in meid. Even hey, fijne avond nog. Nee, doei. Nee, het ja, ja, ja, is een vrolijke meid. Ja, dag. Dat is altijd een leuk vrolijke meid aan de lijn. dat dollebeis. Jonge, jonge, Wat ben je eigenlijk goed zo? Wat een geleuter. Jan, mag ik zeggen oh. dat ik dit uh, Leuk. nee Jan nee, ik ja. al een, een hele foute kerst op de smakelijke taart van deze show vond? Wat een ontzettende zaadstelling. En wat een, ja, dat was ja. een uh, slechte stelling, dat kan je wel zeggen. God allermachtig. Maar ja, nou ja het, wat wil je? Het volk moet ook wat te zanig hebben. Nou, dat, dat, dat hebben we in weten. Ik heb toch nog jammer dat we Joop uh, naderlijk gezien hebben. Joop? Maar goed, uh, volgende, volgende week hebben we uh, uh, porno koningen. echte porno Koningen hier in de uitzending. En dat kan er maar eentje zijn, en dat is de onverbetelijke Sandy Westerholt. Uh, Uitgever van zulke bladen als The 17, The Chick. Een grote historie. Want haar vader was, uh, haar voorganger. En ik ben er wel eens geweest op kantoor. Daar hebben ze dus een magazijn met 97 rekken, dildo's, speeltjes, opblaaspoppen, alles wat je kunt wensen oh, en vooral niet kunt wensen. En het leuke is dat zij zelf een ontzettend preutserig meisje is. Ja, wat leuk. Nou, dat, dat kan ik vertellen over volgende week. Heb jij nog iets te melden? Moet ik me inlezen dan voor volgende week in de Seventeen? Ik zou ja, in de chin, je de even inlukken, ja, dat wel. Maar, ja. Waar gaan we aan die vrouw vragen, joh? Oh, dat weet ik nog niet, jongens. Misschien Het komt helemaal goed. Het is echt een snoesje. Maar ze is heel preuts, zeg je? Nou, niet heel preuts. Maar het is niet dat je denkt: van, dat is Dane is Porno hier. Het is geen Bobby Eden, zeg maar. Nou oh. goed, dan niet. In ieder geval, we gaan ons best doen. En uh, dank jullie wel voor het luisteren. Van echte Jan. Deze week, volgende week, gaan we dus met de in Hoe heet je? Sandy Westerwold. Uh, aan de slag. En uh, nu gaan we lekker slapen. En ik hoop jullie het ook. Het is een gouden hummer. Het heeft lang genoeg geduurd. Nee, ze is niet ordinair, maar ze wel Kom, is wel gouden hummer. goed, dag. Zover Echte Janne. Echte Janne. Ja. <lacht> Welkom, lieve luisteraars. Ik moet even mijn koptelefoon in doen hoor. Wacht even. Want je begrijpt, ik neem natuurlijk een verse. Hè? Want uh, anders heb ik diezelfde van.